De Wageningen Universiteit werkt aan een nieuwe manier... om de houdbaarheid van voedsel te bepalen. De universiteit is bezig om een chip te ontwikkelen... die nauwkeuriger is dan de huidige wijze om te bepalen... of een product nog eetbaar is. Onderzoeker Timmermans. Kijk, die houdbaarheidsatum wordt er nu opgeplaatst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 Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Monk. Een hele goede middag en welkom hier vanuit de kroon aan het Rembrandt Pijn in Amsterdam. Je bent van harte welkom om hier langs de komende uitzending bij te wonen. Vandaag met Nederlands grootste ziekenhuisondernemer Loek Winter. Met cabaretier Klaas van der Eerde, die recenseert Tieneke Schouten. Nog meer snelwegen aanleggen is dat nog wel rendabel. We gaan debatteren de rubrieken van Frits Barend, Justus Van Oel, Bert Brussen. Heel veel satire zoals altijd en ook zoals altijd. Prachtige live muziek, dit keer Betty Seveert. Hallo. Hai. <klaars> is is Veert, stevige muziek vandaag in Vrijdagmiddag Live. Als je ze wil zien kun je dus langskomen. Maar je kan, je kan ook gewoon naar onze site gaan. Vrijdagmiddaglive.avro.nl Want via de webcam kun je daar ook alles zien. En wil je reageren op het programma, dan kan dat via Twitter. Hashtag AvroVML. Groot ongeloof toen deze week bleek dat de slecht functionerende... neurolog Ernst Janssen Steur opnieuw aan het werk was. Voor de zoveelste keer in Duitsland. Voor een aantal Kamerleden was het aanleiding om er vragen over te stellen... Maar al jaren geleden is er uitgebreid onderzoek gedaan naar deze kwestie... en ook naar hoe bijvoorbeeld overheden ziekenhuizen zouden moeten handelen naar zo'n kwestie. Wat is er eigenlijk met die onderzoeken gedaan? Ik ga erover praten met Joep Hubbe, hoogleraar gezondheidsrecht. Welkom. Naast hem, uh, Klaas van der Eerde, cabaretier. Uh, de, de, is dat materiaal voor jou trouwens, van Jan Steurzaak? Nou, dat zou wel kunnen, ja, als je het over medische dingen hebt in een, in een ziekenhuis. Uh, dan, dan kan ik er wel iets mee. Maar ja, ik, ik zou me iets meer moeten verdiepen, denk ik, in de materie... om er echt grappen over te kunnen maken. Ja, denk nou ik. ja, volop informatie op dit ogenblik. Ja. Dus wie weet, je nieuwe ja. programma. Ja. Uh, uh, meneer Hubbe, uh, heeft u zich verbaasd over alles... wat er nu recent weer rond Jan Steur uh, naar buiten is gekomen? Opnieuw aan het werk in Duitsland. Alweer patiënten die claimen schade te hebben ondervonden. Ja, ik heb me daar heel erg over verbaasd. En vooral over de krokodillentranen die er de afgelopen dagen geplankt zijn... over het feit dat Duitsland niet wist dat uh, meneer janssen stuur toch niet een neuroloog was die uh, aan patiënten kon toevertrouwen. Want uh, wat is er gebeurd? En vandaag is dat nog duidelijker geworden... door een publicatie op uh, de website van Medisch Contact. Uh, wij dachten allemaal dat na het rapport van de commissie uh, Lemstra die heel goed werk gedaan heeft en alle problemen goed in kaart heeft gebracht... en ook heeft laten zien dat het ziekenhuis er geweldig bij heeft laten zitten... destijds de verantwoordelijkheid niet genomen heeft. Je hebt in 2009, maar, 2010 twee rapporten 19, uitgebracht. 2019, heel duidelijk aangegeven. Het had al jaren eerder aangepakt moeten worden. Maar goed, dat is één ding. Maar hij heeft toen ook vastgesteld dat het, uh, ons toezichthoudend orgaan, de inspectie... Had moeten optreden. In het rapport staat. De inspectie is blijven stilzitten. Had mm -hmm. op moeten treden, heeft veel te veel zich als sparring partner van het ziekenhuis opgesteld. En dan zou je zeggen, als nou zo'n rapport verschijnt, dat dan de toezichthoudende instantie denkt. Nou ja, nu is het toch echt wel tijd om in te grijpen. En ik had dus ook verwacht dat de inspectie nadien. De, de koe bij de horens had gevat om dat maar eens zo uit te drukken... en de middelen had gebruikt die ze daarvoor op grond van de wet heeft. Jansen voor de tuchtrechters En Dat is voor de tuchtrechter. Of het college voor medisch toezicht. Dat is een college dat hebben wij vooral voor verslaafde dokters... of dokters die psychiatrisch niet in orde zijn. Ja, want hij was verslaafd aan medicijnen, eh, hij, onder ja, andere. Was, dat was heel duidelijk het ja. geval. Hij heeft zich overgegeven aan het stelen van medicijnen. Dus dat was allemaal bekend. Dus het was een hele ernstige zaak. En dan denk je, nou, nu zal dat ook gaan gebeuren. De commissie in Lemstra heeft gezegd... Dit was uitgerekend een zaak om aan te brengen. En wat is er nou toch gebeurd? We zien nu, uh, het was tot nu toe een gerucht... maar het is nu aangetoond vandaag met stukken... die ook op de website van Medisch Contact staan... dat er drie weken na het verschijnen van het rapport... Yes. drie weken daarna een regeling met hem is getroffen... die erop neerkomt dat hij zich vrijwillig zou uitschrijven uit het register. Het register voor, voor... mensen die werkzaam zijn in de zorg, het ja, register. Ja, dus daar ben je niet meer geregistreerd. En dat dan de inspectie geen procedure zou aanspannen... Dat ze daar dan niet inderdaad naar de tuchtrechter ja. laat staan... Eh, dat er iets ooit met een strafrechter nog zou gebeuren. Ja, en wat gebeurt er dan? Dan valt iemand uit het register... en dan vind je hem nergens meer. En als je hem niet vindt, dan kun je gissen naar wat de reden is. En als iemand dan gaat zoeken en hij kan zeggen... nou ja, ik, ik, heb, ik, ik, ga, ik ben in het buitenland gevestigd... ik had geen behoefte meer aan registratie in Nederland. Kortom, de weg was geweest om toen een tuchtrechtelijke... dat al veel eerder moeten gebeuren... maar ja. toen zeker om een tuchtrechtelijke procedure aan te spannen. Want daardoor kon hij weer zo makkelijk aan de slag in Duitsland. Natuurlijk, het is onzichtbaar geweest wat nou de reden was. Als er een, misschien even daar verder verdergaand, als er een procedure was gevoerd. En de inspectie spant procedures aan voor veel lichtere zaken, kan ik u wel zeggen. Ja, want hij heeft foute diagnoses gesteld. heeft gezegd dat mensen Alzheimer, Parkinson hadden... wat ze niet bleken te hebben, met mogelijk zelfmoord tot gevolg. Kortom, een reeks van... hij was verslaafd, hij stal medicijnen, noem het maar op. Ja, het niet, is een zeer vergaand uh, Ja, verhaal. Niet, maar niet alleen verkeerde diagnoses stellen. Dus mensen opzadelen met het bericht... u, hebt, u, u bent dement of u wordt dement... Maar hij heeft het ook nog daarvoor behandeld. Dus hij ja. heeft nog behandelingen toegepast. En na de laatste berichten zou er zijn ook nog aanleiding gegeven... tot operaties bij mensen. Maar dat weet ik niet zeker. Want dat wordt nu onderzocht. Ja, na Goed, zijn dus... medicijnverslaving is, is hij eerst met een gouden handdruk vertrokken. En pas veel later is gekeken naar mogelijke schade voor patiënten. Laat staan wat u nu zegt. Dat, he, moeten we maatregelen nemen? Moeten we naar de terugrechten. Ja, dus dat had moeten gebeuren. En wat was dan... Nu, nu zegt iedereen ja, maar hij heeft toch zelf al gezegd... dat hij vertrekt. Waarom zou je dan nog een tuchtzaak beginnen? Nou, dat is toch echt wel een heel ander verhaal. Want als iemand doorgehaald wordt, zoals dat heet... dus geschrapt wordt in het register door een tuchtrechter... dan wordt dat ook bekendgemaakt. Er wordt dus publiek gemaakt, met naam en toenaam natuurlijk... anders heb je er nog niks aan, dat je doorgehaald bent. Wie hebben dat... er vooral boter op het hoofd hier in deze affaire? Nou, ik vind hier dat, uh, dat uh, de, de, toen de commissie... zeker toen de commissie Lemstra, en die heeft een goed rapport geschreven... gezegd heeft, de inspectie heeft stilgezeten... had zijn verantwoordelijkheid moeten nemen... Dat, dat het moment ten slotte was geweest om te zeggen... ja, nu is het weliswaar één minuut voor twaalf, maar we kunnen nog optreden. Maar het tegendeel is het geval. Dat Ze hebben niet, juist gezegd, gebeurt. als jij jezelf uitschrijft, doen ja, we niks. en daarmee is de zaak onzichtbaar geworden. Is uh, een beetje in, de, in een vacuum terechtgekomen om het zomaar uit te drukken. Ja. En, uh, en, we we en, hebben en, ook gebeld met Lemstra, uh, omdat we hem ook gevraagd ja, hebben... Ja. wat vond u zelf, u heeft die onderzoeken gedaan... is er voldoende gedaan met uw aanbevelingen? Hij vindt van niet, luister maar. Zoek op, onder druk van de Kamer is dat eigenlijk tot stand gebracht. Omdat men de minister vroeg van wil in kaart laten brengen wat er gebeurd is na het vertrek van Janssen Steur in 2003. Dat hebben we dus uitvoerig gedaan. Maar tot mijn verbazing is dat rapport van onze commissie, dat tweede rapport is dus nummer officieel besproken. Nog in de commissie volksgezondheid, nog in de Kamer plenair. En dat men er nu zoveel jaar dat die tijd opnieuw uh, breed op terugkomt, verbaast mij enigszins. Walter Lemstra, verbaast ja. u ook dus? Ja, het verbaast, me. het verbaast ook nog om een andere reden. Als je nou terugkijkt in het rapport, Lemstra, die hebben de zaak echt goed in kaart gebracht. En die hebben ook boven tafel gebracht dat eh, al jaren voordien, en dan heb ik het over 2001, toen die zaak al aan het rollen kwam in het ziekenhuis in Enschede, waar het zich allemaal afspeelt, het medisch spectrum Twente. Twente ja. Toen is er een uh, mevrouw D geweest, die is namens niet verder bekend, maar mevrouw D heet ze in het rapport. Mevrouw D heeft over het, toen al over het handelen van Janssen Stuur een klacht ingediend. Die klacht is... Het gaat over deze problematiek. Die klacht is gegrondverklaard door de klachtencommissie. Goed. Vervolgens heeft die mevrouw gezegd... Eh, na aanleiding van de maatregelen van het ziekenhuis... daar neem ik geen genoegen mee, ik stap naar het Tuchcollege. Het heeft een klacht ingediend bij het Tuchcollege. Dat is allemaal bekend. Vervolgens is het ziekenhuis met die mevrouw aan tafel gaan zitten... heeft haar thuis bezocht en hebben gezegd... mevrouw, als wij u nou een flink bedrag geven... wilt u dan de hele zaak inslikken... En ze hebben haar 15.000 gulden, was de levende guldenstijd, gegeven. De zaak is afgekocht. Het afgekocht. En niet alleen dat, en de commissie Lemstra spreekt daar schande van... heeft mm -hmm. dat nooit mogen gebeuren, het is onbehoorlijk en onfatsoenlijk. Maar ze hebben bovendien gezegd... dan moet u ook nog ter plaatse instemmen met het vernietigen van het dossier. Dus u moet het dossier vernietigen, u mag niks meer doen... procedure intrekken en owee, als u nog één keer erover begint of erover praat... Dan moet u die 15.000 gulden direct worden betaald. Dat deed het ziekenhuis. Toch zegt ook uh, dezelfde meneer Lemstra dat hij wel het idee heeft... dat de zorgsector zich iets van deze affaire heeft aangetrokken. De zorgsector zelf die, die trekt daar wel lering uit, heb ik het idee. De politiek daarentegen ja, die laat steeds weer nieuwe rapporten maken. Nu ook weer twee over de inspectie. Handel en wandel van de inspectie. Rapport van de commissie zorgdragen, Rapport van de commissie van de Steenhoven. Uh -huh. En al die rapporten die stapelen zich op. in de, de, de, de, de, de desbetreffende laden en kasten... Maar ik heb niet het idee dat de, dat de politiek, met name de Kamercommissie... daar nou echt attent en alert op is. En de minister blijft vragen van hoe ver is het daar nu mee. En dat, uh, dat mis ik dus heel duidelijk in deze affaires. Pontlemstra Lemstra nogmaals, hij vindt vooral dat de politiek er te weinig op pakt. Nou, dat, dat vind ik... Uh, de politiek, ja, maar de ziekenhuizen wel. Ik ben zelf voorzitter van van, toezicht van een groot ziekenhuis... En ik vind dat dit soort kwesties... horen natuurlijk ook bij de toezichthoudende instantie in het ziekenhuis... voluit op tafel te komen. En je, je, je gelooft je ogen niet in dit rapport Lemstra, waar al staat... dat de toezichthouders in de, dat ziekenhuis... totaal niets wisten van de hele affaire Janssen-Stuur. En dat is 2009, 2010. U zegt eigenlijk, is dat nog steeds het geval? Nou, dat, dat, ik denk dat dat stuk, daar ben ik met Lemstra eens... daarvoor is een ziekenhuis er veel meer aandacht. Dus mm. deze kwestie heeft wel degelijk uh, een belangrijke rol gespeeld... in het. Um, in het signaleren van belang van kwaliteitsbewaking, het zorgen wel... van het, het, het vroeg op het spoor komen van dysfunctioneren, van specialisten daarop alert zijn, meldingsysteem. En, en, dus de, de, de specialistenwereld is daar voldoende mee bezig. Okay, en, en, de, en, de en daarom politie... is het ook zo slecht dat deze affaire nu weer zo naar voren komt en weer opgerakeld wordt. En waardoor? Omdat ik denk dat de juiste maatregelen niet getroffen zijn om deze uh, meneer. Uh, destijds te, te benaderen met de maatregelen die nodig waren. Ja, dat... Waarom noem ik die kwestie nog even van die mevrouw D... die die tuchtzaak ja. langer had gemaakt, daar wist ook de inspectie van. Dat die zaak dus teruggetrokken was, die lag al bij Tuchkolees. U zegt, het is vooral inspectie die hierop En die, die had het toen moeten zeggen, ja, maar uh, uh, iemand kan wel zeggen... ik wil een regeling treffen, maar sommige zaken zijn zo ernstig... dat ze zich gewoon niet lenen om afge, afgekocht te worden... of geregeld te worden met zo'n overeenkomst... Helder. waarvan ik niet geloofde dat het bestond, tot ik nu, de tekst die voor me... Waarin staat dat de inspectie uh, geen tuchtrechtelijke procedures zal starten. totdat hij zich weer meldt in Nederland. Ja, het en daarmee, het en zwart, het en zwarte daarmee zwarte is het u. dus eigenlijk ja. een probleem. naar het buitenland geëxporteerd. U houdt het vooral bij inspectie. Uh, Lemstra is teleurgesteld in de politiek. En zo zijn er vele over heel veel teleurgesteld, helaas, want er zijn meer affaires. Tot zover, dank. Joep Hubbe. Zodra ik gaan we doorpraten met Klaas van der Eerden. Maar we gaan eerst luisteren naar muziek Betty Serveert. We in onze buik de kroon, sput op zijn grondvesten. Betty serveert met Shake Her. De gastrecensent van deze week. Ja, yeah, ja, yeah, yeah. Is kappertje Klaas van der Eerde. Yeah. Nogmaals welkom en ook naast hem nog steeds Joep Hubbe, hoogleraar gezondheidsrecht. we ook? zeer. Bekend met het werk van Klaas? Wel eens gehoord, dus ik ben blij dat ik eens naast hem mag zitten. En, en nu nog naast zijn voorstelling. Het kan ja. nog, hè, Klaas? Tot 1 februari. Tot in februari. Dan, De voorstelling Breedbeeld, ja. die speel je dan nog. Wat doe je als dat afgelopen is? Wat ga je dan... dan ga ik meedoen met uh, lulverhalen. Oh, wat ja. is dat? Nou ja, verhalen over je lul, eigenlijk. <laughs> <laughs> nou, het is een en soort tegenhanger daar... tegen uh, vagina-monologen... gesluide monologen, uh, zadelpijn... al die vrouwenvoorstellingen die je nu uh, in het land hebt... om ook eens een mannenvoorstelling... Uh, oh ja, is dat uh, nodig? Nou, het is toch wel een beetje nodig, ja. Want? Zeker in theaterland, laat ik het zo zeggen, in theater. Uh, dat is, uh, je wordt overvoerd, uh, overvoerd met feministische uh, theaterprogramma's? Nou, vrouwentheater. Oh. Het komt natuurlijk ook wel omdat de, de theaterbezoeker over het algemeen vrouw is. Dus daar is ook een groot publiek ja, voor. Ja, dat is waar, ja. En, uh, ja. Maar ik denk dat vrouwen ook wel geïnteresseerd zijn in lulverhalen. Meneer Heubers, <laughs> zou u naar de voorstelling lulverhalen gaan? Nou ja, u, u weet, ik hou, ik hou me bezig met gezondheidsrecht. <laughs> dus er zou een link kunnen zijn. Als er nog een is dan bij <laughs> okay. van de partij. Goed, je bent voor ons... Uh, Gastrecent vandaag, Klaas, ja. je bent naar Tineke Schouten geweest... en je hebt de film Like Someone in Love bekeken. Zullen we Tineke Schouten beginnen? Is goed. Ja, een heel ander genre uh, dan wat jij beoefent. Ja, en al dertig jaar lang. Dus uh, toen ik zeven was, toen uh, begon zij, stond al op de planken. En ik kom echt uit een, een VPRO GroenLinks gezin... en ik mocht dat niet kijken. Je mocht dat niet kijken? Nee, het was nou. verboden van mijn ouder. Ik mocht een aantal dingen niet zien. Dat was uh, André van Duin, uh, Tineke <laughs> Schouten en Dieetteam. 18. Waar waren ze bang voor dan? Ik weet het niet, het was toch nog heel behoorlijk verzeild, denk ik, in de jaren 80, begin jaren 80. En uh, Freek de Jonge werd aangezet, ja. af en toe is wat Joep van het Hek. Uh, Goed gekeurd, cabaret. Ja, Goed gekeurd, cabaret. En dus, dus ik mocht niet kijken naar Tineke Schout. Dus nu voor het eerst, na 37 jaar, ik keek er wel eens naar op de tv, yeah. stiekem als een soort porno. Van uh, weet je, dat mag je eigenlijk niet kijken. En dan moest ik ook om, om lachen Maakt het wel extra spannend? Dus ja, dat was heel spannend. Ja. Dus ik was, ik was heel benieuwd. En? En um, het, ja, het is, als ik eerlijk. Het is niet mijn genre, laat ik het zo zeggen. Wat dat betreft heeft het werk van je ouders resultaat gehad. Ja, dan. precies. Ja. Ja, dat is, en je ziet ook weinig mensen van mijn leeftijd in de zaal zitten. Het is over het algemeen wat ouder publiek. Het komt waarschijnlijk ook omdat ze al 30 jaar natuurlijk op de planken staan. En dat publiek groeit natuurlijk ja. mee. En, um, nee, maar het was, ik was toch wel verrast. Uh, Waardoor? Door, door de voorstelling, gewoon door de types die ze speelt. Uh, het had ook nog een soort engagement, eronder. Dat had ik helemaal niet verwacht. Wat voor over, engagement? Over de crisis. Uh, ze begint helemaal in haar eentje het eerste twintig minuten in de eentje op het podium... zonder dat hele decor en die hele lichtshow, die er ook wel is, maar die komt later. En dan doet zij Brigitte Kaan erop na... Wat ze overigens heel goed doet. Mm -hmm. En uh, met een, met een, achter een piano met de rug naar het publiek. En ik was meteen uh, gevangen, ja, gegrepen. Ja. En zit er zitten ook wel dingen in, dat, ja, dat vind ik dan minder. Maar uh, zit, zit er zit bijvoorbeeld een, een, een grap in, van, uh, dat er iemand uh, langs een hoer loopt, uh, op het raam klopt. En hoe duur. En, en, en de, de hoer zegt van nou uh, 50 euro. En dan zegt hij, nou niet duur voor dubbel glas. Ja, dat is zo'n mop. Die ken ik al. Ja. 30 jaar. mag denk ook ik. eigenlijk ja. niet verklappen, maar deze was al heel oud. Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Dat vind ik dan jammer. Maar ze kan, ze kan mooi zingen, kan ze ook. Kortom, uh... je was verrast eigenlijk. Ik was wel verrast, ja. ja. ja. ja. Haar 21, je zei het haar 21ste programma, ze is al uh, 30 jaar uh, bezig. Uh, is het iets voor meneer Hubbe om er toe te gaan? Tineke keer Schouten? Nou, ik zal er niet direct opkomen, mezelf. Maar nu ik nou dit, is dit, dit, nu, dit is aanprijzing. Goed. Want het zijn vooral ook haar imitaties ja, die ja. natuurlijk ja. altijd terugkomen. Ja, in ja typetjes. Ze, ze heeft een, ja. Uh, en ook weer, ze slaat ook typetjes terugkomen. Dat vind ik, ja. uh, als ik een, een typetje heb gedaan, dan uh, ja. uh, mag je nooit meer in een programma inkomen. Oké. Okay. Ja. Maar uh, zij doet nog. Ja. Dat Nee, stort ja. Vind ik ook wel weer ja. ja. grappig. Dat, ik denk dan: oh, nee, dan krijg ik iedereen over me heen. Zij doet gewoon, hup. Uh, dus, uh, Beppie, uh, die ze al dertig jaar doet. Die, die dus komt misschien komen ze bij jou nu ook terug. Wie weet. Dat maar eens gaat doen, inderdaad. De ja. film dan, Like Someone in Love. Wat voor film is het? Uh, het is een uh, Japanse film, tenminste door een Iraanse uh, regisseur... Abbas uh, Rostami een hele bekende regisseur. Ik ken hem niet, oh, maar ja? mijn vrouw heeft filmacademie gedaan... die sloeg me ermee om de oren dat ik die niet kende, maar ik kende hem niet. En het, is een, uh, het gaat over een uh, student die als bijbaantje in de prostitutie werkt... om haar studie te bekostigen en het het zijn het zijn steeds het is eigenlijk 24 uur één dag en de en je, je krijgt weinig informatie van de, van de personen... En het, ja, waardoor je zelf alles erbij gaat fantaseren eigenlijk. Dus je ziet een, een jong meisje met een man in een café zitten. die denkt eerst dat is de vader. En langzamerhand kom je dan achter, oh, dat is dan de pooier. Maar die zit heel keurig in pak. En zij is ook een heel keurig meisje, ten slotte studenten. Daarna gaat ze naar uh, zo'n een, een oude uh, gepensioneerde hoogleraar... Uh, die eigenlijk gezelschap zoekt, geen seks. Dus die wil gewoon een kopje soep uh, eten en een, uh, en een glaasje wijn drinken... En, maar je bent alles aan het invullen. Wie zijn haar ouders? Waar komt ze vandaan? Waarom doet ze dit werk? Eigenlijk krijg je niks. Als ik zeg, wat is de moraal van het verhaal? Of, of überhaupt het verhaal, dan kun je dat niet in één zin... Nou, ik, ik vond het wel eenzaamheid voor mij. Nee. Uh, omdat elke figuur was op, op, in die drukke stad in Japan. Was dat, dat vond ik wel uh, naar boven komen. Een Iraanse regisseur die geen Japans spreekt en een film in Japan ja, maakt. Hè? Ja, dat, hij heeft ook gezegd dat hij zich bijna elke dag huilend in slaap, uh, of, uh, <laughs> ja, in omdat slaap. Kom. zo moeilijk vond. Nou, een beetje lost in translation natuurlijk, uh, dat gevoel. Hij, en hij heeft ook geregisseerd die mensen, terwijl hij de taal niet spreekt. Ik snap niet hoe dat... Hoe hij dat gedaan heeft. Nee. Hij keek vooral naar hun mimiek, ja. die, en hun emotie. En, en de gecaste personen zijn ook figuranten. Dus is het desondanks toch een goede film geworden? Hartstikke dus een goede film. Een goede film. Ja, echt, omdat het, het prikkelt de, ja, je hele je, je, je, je mag veel zelf invullen. Het is niet gewoon om even rustig achterover te leunen en uh, lekker uh, alles te laten gebeuren. Je, je, ben, je bent er nog mee bezig. Ook Als je door, moet uh, zeggen tien keer schouder over de film. Nou, ga je voor, uh, wil je je, je, je je, hoe noem je het? Uh, je laten prikkelen, zou ik maar zeggen. Dan, dan moet je, denk ik, naar Like Someone in Love. En uh, wil je gewoon een avondje uh, lekker lachen, dan moet je naar Tineke schouder. Meneer Hubber gaat naar... Oh, ik dacht even net, misschien dat de zaak Janssen Steur... we net over spraken, zich wel leent om... Een theatervoorstelling van te maken. Ja, ja, dat lijkt ook een fictief persoon, natuurlijk. zo'n uh, zo drama in het kwadraat... dat daar wel iemand langzamerhand uh, inspiratie in moet vinden. Ja. Om daar eens... Heet hij ook echt Janssen Steur? Nee, hij heet... Um, Janssen. Hij, ja. heet Janssen en hij heeft de naam van zijn moeder daar in de praktijk. Ah, is ook, is heet, heel dit, hij werkt nog hij is 67. Het is zo uh, uh, ongeloofwaardig allemaal wat ja, daar rondomheen gebeurt. No, er kan een prachtige musical van, no, ja, van no, gebrouwen no, worden. No, ja, nog één ding. Nu dat daar toch nog even over hebben. Kijk, ik vind ook dat je, nu ik zie je, die verklaring nog voor me, zie, ja. dat iemand waarvan je weet dat de stukken dat hij toch ook wel dat er toch een uh, zeggen, iets, steekje, aan, steekje aan los is. Want daar wijst alles op. Hè? Die verslavingsproblematiek, de psychische problematiek... die hij ook zelf tegen de commissie toegeeft. Of je met zo iemand gewoon maar zakelijke overeenkomsten moet sluiten. Want je weet natuurlijk niet hoe iemand daarmee omgaat. Wat het gevolg is en hoe licht hij dat neemt. Nee, dat moet je ook, dus niet doen. moet je het helemaal niet nee, doen. Nee. En we hebben ook gezien aan de hand het, het, het, het, het losse gedrag... dat hij in Duitsland vertoond heeft door vijf, zes klinieken enzovoort. Ja. En je kunt nog blij zijn dat hij nu getraceerd is in Duitsland. Want als hij naar nou wat verder buitenland gegaan was... was het helemaal niet meer getraceerd. Ja, misschien nog langer geduurd. We gaan er later nog op door. Ook met de uh, letselschade-expert Inmed Tot zover dank. Ik zeg nog even dat Someone in Love in de bioscoop draait. En dat de voorstelling uh, moet niet gek worden... van Tieneke Schouten tot en met 3 juni in de theater staat. Klaas van de Eerde, dank. Joep Huber, dank. Ja. Graag gedaan. Het zal u niet ontgaan zijn, maar op de lijst van onderwerpen... waar men de meeste klachten over heeft... staan niet laag overdenderende versleten F-16's... of exploderende en CO2-uitstotende gijzers of de oostblokkers. Nee, bovenaan staat burenoverlast. En dat is natuurlijk reden om twee buren met klachten eens... tegenover elkaar te zetten en uit te nodigen. Hier uh, aan tafel meneer Gijs Stontjes en mevrouw Irma Zuigkracht... Mevrouw Zuikracht. Ja, nou ja, ik woon dus op de begane grond, met uh, mijn tuin op het zuiden. En meneer hier die woont dus boven mij, aan de noordkant. De hele tijd. Okay, ja. Nou, dat is niet helemaal waar. Ik ben de helft van de week voor mijn werk in, uh, ja, in de... Ja, nee, maar het gaat mij dus ook om die andere helft, hè? M rustig, mevrouw Zuikracht, Laten we rustig ja? beginnen. Okay. Wat zijn uw belangrijkste klachten? Nou, ten eerste natuurlijk die enorme herrie die meneer voortbrengt... met zijn muziekinstallatie. B draait u inderdaad... Muziek als u thuis bent? Nou ja, dat komt wel eens voor. Ik slaap graag in met Erik Satie heel zachtjes. Oh, nou, ik wist niet dat Satie met name werk voor tapdancers heeft geschreven. U tapdanst ook voordat u slapen gaat? Nee, nee, dat ken ik helemaal niet. Ik heb een rugaandoening en ik loop heel voorzichtig voor mijn heup... want die twee breken is wel genoeg. He, he, hebt u omgekeerd eigenlijk ook klachten uh, over mevrouw, minister? Of ik ook klachten heb? Ja, god, ja, weet je, je hoort natuurlijk wel eens wat. Yeah. Maar ja, dat voorkom je niet als je boven elkaar woont. Een beetje geven, nemen dat niet. Nou, me. meneer, moet u luisteren. Als hij gaat zingen tijdens het douchen... alsof hij een stadion vol moet krijgen, hoor. U zingt nogal hard, begrijp je? Nee, ja. nee, nee dat, ik, ik heb een stimbandaandoening... waardoor ik niet harder of veel langer dan zo mag praten, eigenlijk. en oh, ja, toch, toch even nog, uh, wat heeft u voor last van mevrouw? Ja, last, last. Het is ook maar een woord, hè. Maar goed, op de maandagavond hoor ik er natuurlijk wel oefenen met dat drumbint. Ja, ja, ja. Tuurlijk. Tweeënhalf uurtjes is dat maar, hoor. Van negen tot half twaalf. Ja, ik klaag ook niet. Het is uw hobby. Die gun ik u. Nou, dat, dat is toch mooi van meneer Stronkjes, mevrouw Zuiggaard? Maar soms, hè. Soms is het net of die thuis met die kapotte helikopterdrones... van de gemeente Amsterdam oorlog hier aan het spelen is. Ja, de hele tijd. Meneer Strontjes? Nou, ik heb zo'n kleine tafelventilator, dat wel, ja. En je hebt niks geïsoleerd, hè? Nou, ik heb, behalve de badkamer natuurlijk, overal hoogpolig tapijt. Ja, dan... precies. Je zegt het zelf. Niet in de badkamer. Ja. Maar daar gaat het mij dus om. Want als meneer doortrekt, hè, dan hoef ik al niet meer, hoor. Door het idee. Ik begrijp, maar meneer Stronkjes, u, van uw kant. Ja, god, ja, het is niet altijd prettig dat mevrouw qua groenten... de voorkeur geeft aan doodgekookte spruiten en nah. bloemkool... maar ja, een paar uren de ramen tegen elkaar open. Weet je is wat eigenlijk... het ook is, doucheplassen. Dat doet hij ook de hele tijd. Om samen met Madonna zes liter doorspoelwater te, besp te besparen. Ja, maar dat is met die oude leidingen. Maar dat... ma, ik heb niet eens een douche. No. Ik pis gewoon in het afwaswater na de afwasmeestal. Ja, hallo, maar waar, waar stroomt dat water naartoe? En dan hebben ze natuurlijk nog die kinderen 43 broevjees. Die oh. zijn ook niet de hele dag stil, maar ja, god, het zijn dieren. Oh, dat is mij en mijn, mijn lieve hondjes een beetje zwart maken, hier. Nou, hier is het laatste woord nog niet over gesproken, jongen. Ma. Maar... Niks, ma. Voor de buitenwereld ben ik gewoon ja. je hospitaal. U, zeg maar, u, ik begrijp, u bent familie. Nou, maar dat heeft trouwens niks mee te maken. Ik wil hem gewoon het huis uit. En ik heb begrepen dat Bram Moskevich toch nog even door mag. Dus nou, dan, dan zet ik die wel op die zaak. En die uh, Eva Jinak die is toch weg. En volgens mij ben ik een veel betere partij ja. ook voor hem, hoor. Voor die Moskevich. Ik ben ook boven de 60. Ja, tevigen. en ook, ook stolt tegenwijs en zelf ingenomen. Ik zet er die hiddema tegenover. Nou, en ik wens u beiden wijsheid en tolerantie. Jongen, ik maak je kapot. Als dat het laatste wat ik doe. Ja. Ja, maar. ja, Martine Sandervoort, Jochen Otte en Pieter Bouwman horen u. Het NOS-journaal nu, Jeroen Tjepkema. Radio 1. Het NOS-journaal. Staatssecretaris ja, Mansveld van Infrastructuur en Milieu wil dat er een nieuwe methode komt om te testen hoe zuinig auto's zijn.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 Het nieuwste toestel van vliegtuigbouwer Boeing, de 787 Dreamliner, wordt onderzocht door Amerikaanse autoriteiten. Aanleiding zijn de problemen eerder deze week, zoals een toestel dat vlamvatte en brandstofverlies. Volgens Boeing zijn het kinderziektes, het bedrijf houdt alle vertrouwen in het toestel. En het velodroom in Amsterdam blijft zeker vijf weken dicht. Vanochtend woedde er korte tijd een brand in de wielenbaan in Amsterdam-West. Brand heeft vooral schade aangericht aan reclameborden... en aan de tribune achter een bocht in de baan. De wielerbaan zelf is nog grotendeels intact. Maar wedstrijden kunnen er de komende weken niet gehouden worden. Dat waren de hoofdpunten. ANWB Verkeersinformatie. Er staat één file op de A50 Arnhem richting OS tussen Heteren en Knopendvalburg valburg drie kilometer. Dit is Radio 1. Avro. Vrijdagmiddag live. Jan Monk. Goedemiddag. En dank voor het applaus. Hier in de Kroon in Amsterdam aan het Rembrandplein waar u van harte welkom bent. Onderweg hier naar de kroon ook is Luc Winter. Hij is binnenkort waarschijnlijk Nederlands grootste ziekenhuisondernemer. Ga uitgebreid met hem praten onder meer over hoge lonen in de publieke sector... waardoor de overheid een uh, grens aan is gesteld. En de overheid is vanochtend door de rechter daarover in het gelijk gesteld. En we gaan het hebben over zijn visie dat je uh, voor minder geld... meer kwaliteit in de zorg kunt bereiken. Hoe hij dat doet gaan we van hem horen nadat we hebben geluisterd opnieuw... Nou bent hij ze veert to to be you night, You think twice Of all the footsteps, fuckers, younger things in you do, And all the stupid plans that you put me through tonight This is why Had to be you. Don't make a sound, don't make a move. Just put yourself inside of my shoe. Get in life, get in life. So messed up. Die is Wij zijn nog steeds in afwachting van Loek Winter. Hij is een heel druk man, neem ik aan. Die zal onderweg zijn. Ik hoop niet dat hij in de files zit. Files waar we later ook nog over gaan debatteren. Maar wij hebben natuurlijk ook nog steeds in huis... Joep Hubbe, hoogleraar gezondheidsrecht. En met hem kunnen we natuurlijk wel even voorbeschouwen... op de onderwerpen waar we het zo direct ook met Loek Winter over gaan hebben. Maar mag ik even met het meest actuele onderwerp beginnen, meneer Hubbe? Toch, vandaag... Is er een uitspraak gedaan in een kort geding eh, door de rechter over de hoge lonen in de publieke zorgsector. De overheid wil die begrenzen, hè, die wil die eh, op maximaal, nou, laten we even voor het gemak zeggen, zo, rond de twee ton houden, zo'n zo soort balken in de norm. Eh, de, de, de zorgbestuurders waren daar boos over. Die vonden dat eh, onvoldoende, die willen daar zelf zeg maar, in kunnen beslissen. Ze zijn in het ongelijk gesteld, in dat kort geding, door de rechter terecht, vindt u? Nou ja, je moet altijd oppassen om iets te zeggen over een vonnis dat je nog niet gelezen hebt. Dus ik was onderweg naar u toe en mij verdiepend in de laatste stukken over uh, meneer Jansen Steur. Uh, want ik zou hier niet onvoorbereid willen komen. Maar ik heb dus niet het vonnis uh, gelezen. Maar in het algemeen, uh, uh. Hè, want er, zijn, er, wordt, er wordt flink betaald. We hebben zo'n lijstje ja. deze week al kunnen zien. Mm -hmm. uh, een specialist in een, in een Leids uh, ziekenhuis die tot vijf ton krijgt. Uh, vindt mm -hmm. u het verdedigbaar, die hoge salarissen, of niet? Uh, nou ja, ik, ik ken dus de overweging niet. Ik weet niet waarom de, de, de, de voorzieningrechter dit gedaan heeft. Kijk, op zichzelf vind ik er uh, veel voor te zeggen... dat je uh, in de semi-publieke sector... dat je daar salarissen naar redelijkheid hanteert. En dat is en dat de balkende norm? En, en dan kun je vervolgens even vertwisten wat dat is. Ja. Uh, je moet ook meewegen wat de verantwoordelijkheid is. verantwoordelijkheid van een bestuur... Verantwoordelijkheid van andere personen in een ziekenhuis. Je kunt je uitzonderingen voorstellen. In, er kunnen uitzonderingen zijn maar in beginsel, vind ik, dat de regeling die er ligt een hele goede regeling is met heel behoorlijke uh, salarisniveaus. Uh, Iets heel anders is het in hoeverre uh, kijk, de overheid uh, zich uh, kan bemoeien met de interne gang van zaken in ziekenhuizen. Er is een tijd geweest dat de overheid veel meer te vertellen had in ziekenhuizen. Zich kon bemoeien in gedetailleerd met de bouw. Mm -hmm. bouw gedetailleerd kon bemoeien met de gang van zaken in een ziekenhuis. Ja, dus ja? Maar Willens en Wetens heeft de overheid afstand gedaan van een tal van bevoegdheden op het gebied van de gezondheidszorg. Het van ziekenhuis. Nee, nou, dat is het een ander ding. Ja. Of goed, ik was er daar geen voorstander van. Ik heb meer dan eens geschreven. En betoogt dat het van belang is dat de overheid bepaalde centrale bevoegdheden ten aanzien van de sturing van de zorg in handen zou moeten ja. houden. Mag ik even, want meneer Winter is gearriveerd. Welkom ja. overigens. Uh, dus ik wil het eventjes uh, beperken tot, tot uw reactie A op die lonen, maar B ook u de vraag stellen. Meneer Winter is natuurlijk de verpersoonlijking van de markt in de zorg. Mm -hmm. is dat, uh, uh, verwelkomt u dat? Nee, maar even toch nog afmaken, even de kwestie van de zorg. Ja, okay, zien. Als u, als, als u nee, in, in één zin. Uh, dus ik vind de overheid een, een beetje twee op twee benen tegelijk hinkt... als je zegt, enerzijds doen we afstand van allerlei bevoegdheden... we ja. dus juichen marktwerking toe. Dan kun je niet tegelijkertijd blijven zeggen... ja, maar dat wil ik wel, precies de salarissen wil ik dan wel kunnen reguleren... dan wil ik wel ja. precies de grenzen daar kunnen stellen... En Dus dat vind ik... een. een, in een consequent. En, kun je, en als je ja. zegt, alles moet naar privaatrechtelijke instellingen. Dat hebben we gedaan. We hadden vroeger nog wel overheidsziekenhuizen en veel meer bemoeienis. Ja. Dan kun je niet zeggen, ik wil me dan ook nog wel weer gedetailleerd bezig houden met de salaris. De markt in de zorg, meneer Winter, een, een, een aanwinst voor de zorgsector? Ik denk dat de marktwerking een hele goede ontwikkeling is, is geweest. Uh, uh, omdat die ertoe heeft geleid dat ook de andere ziekenhuizen scherper zijn geletten op de, op de verhoudingen en niet meer het vanzelfsprekend vinden... dat ze allerlei zaken kunnen doen en verrichtingen en behandelingen kunnen uitvoeren... maar dat ze zich hebben te gedragen naar marktnormen... en ook gescherpt worden om de kwaliteitsnormen... Goed voor de concurrentie. Zijn, is goed voor de concurrentie, alleen dan moet je zekere grenzen aanstellen. Ik ben, zou er niet voor zijn dat dat allemaal in de extreme vorm gebeurt... maar ik geloof dat de winter wel een goede... Uh, Impuls heeft, uh, heeft gegeven. En ben ik ben, benieuwd wat hij vindt van ja, het vonnis van de rechter. Dat gaan we nog de rechter Ik dank u voor de overbrugging van deze ja. tijd, meneer Hubbe. Meneer Winter, nogmaals welkom. Ja, uh, maar ik luister nog even naar de reactie van de Winter I op het vonnis. He? Natuurlijk, vanzelfsprekend. Uh, ik vroeg net ook al uh, uh, even een reactie op het vonnis vanochtend van de rechter. Zorgbestuurders zijn uit de rechter gestapt uit protest tegen het feit dat de overheid het salaris wil maximeren tot zeg maar, de balk in de norm, zo rond de twee ton. Ze zijn niet ongelijk gesteld. De rechter zegt, dat is goed, dat kan. Uh, terecht, vindt u? Nou, eventjes twee dingen. Eén is uh, normatief. Hè. Wat vind ik ervan? Dat, uh, daar wil ik graag beginnen. Uh, dat bestuurders verdienen wat ze verdienen en dat ze ervoor naar de rechter gaan. Ja. Ik heb daar niets mee. Uh, ik zelf, word zelf gehonoreerd volgens een halve balkende. Dat is ook heel principieel. Dat is zo'n 90.000 of 100.000? Nou, dat maakt niet uit wat het is. Ik vind dat als een bedrijf geen winst maakt, verdien je überhaupt niks. Want dat is het een hobby. Als een bedrijf winst maakt, mag je wat gaan verdienen. En als een bedrijf heel veel winst maakt, mag je wat meer verdienen als je dus, bestuurder bent. U vindt het ook gek dat die bestuurders naar de rechter zijn gestapt? Ja, ik heb daar niks mee. Dan moet je in een andere sector gaan werken. Of je moet een bedrijf voor jezelf beginnen. Want dan kun je, kun je verdienen zo goed als dat je bent. Ja, het is. Uh, de, wat, de, u zegt ik verdien een halve balken in de norm. Uh, de, de, uw enige collega eigenlijk, andere ziekenhuisondernemer in Nederland, Aysel Erboudak van het Slotenvaartziekenhuis hier. Die zei in het begin ook altijd: ik geef mezelf bijna niks. Hè, het moet eerst goed gaan lopen. We lazen wel in die lijstjes die allemaal gepubliceerd werden gisteren van die topinkomens, dat haar directeuren zitten wel zo rond de vier ton. Is dat bij u ook het geval? Nee hoor, nee hoor. maar kennelijk loopt, het slotenvaart heel goed. En uh, zijn ze wat mij betreft vrij om uit te keren wat ze willen uitkeren binnen bepaalde kaders. Want ik vind uh, in brede zin, ook voor andere bedrijfstakken, dat uh, honorering uit arbeid aan het maximum gebonden moet zijn, althans uh, binnen morele kaders. Mm -hmm. Omdat uh, je het vaak met uh, veel mensen doet, je doet het niet alleen. Uh, dus je bent de representant van een bedrijf. En als dat bedrijf heel goed gaat, dan heb je daar zelf als bestuurder eindverantwoordelijk vindt, vindt u dan dat er in uw sector dan in, ook een maximum uh, te noemen is, in geld bedoel ik? ik? Ik zou daar niet zo normatief in willen zijn. Als een bedrijf goed uh, draait, mag je veel verdienen. Als een bedrijf uh, verlies draait, dan uh, mag er helemaal uh, weinig verdiend worden. Hè? Mm. Uh, dus ik zit er heel liberaal in. Ik vind overigens de hele rigide bemoeienis van de overheid, uh, vind ik ook niet passend. Het heeft ook geen, uh, geen zin. Hè. Je moet dat, het is ook als je naar de honorering van academische, um, uh, zeg maar, bedrijven kijkt. Dat zijn hele grote bedrijven. Uh, dan vind ik de, de honorering voor het bestuur bestuurders, vind ik aan de onderkant. Het is geen enkele bedrijfstak hè, van 6, 7, 800 miljoen euro omzet waarin bestuurders zo weinig verdienen. Dus dat is één. Kodom, ik zit er heel ja, eh, liberaal vrij U, u relateert het wel aan wat ze presteren, zeg maar. Maar uw winst, want u verdient dan nu relatief weinig voor de sector... maar uw winst zit natuurlijk in het bezit. Hè. U kan, als het goed dat gaat, ik, verkoopt ik, u het en dan, dan casht u Nou, overigens is nu nog een stichting, hè, dus daar is nog niet zoveel te cashen. Uh, daarna komt de winstuitkering in zorg. Dat is ook nog een wettelijke restrictie, waar ik overigens voorstander van ben. Ja, dat mag nu, omdat, hè, met de dit jaar. Nee, nee, nee, dat, nee dat, laten we zeggen. dat is nu... Besluitvorming. Ik ben ook heel. Ook oh, maar... begrepen per 1 januari 2013, toch? Mag je winst gaan uitkeren? Ik weet niet of het uh, artikel door de Tweede Kamer is. Ik weet ja. wel dat het voor ligt. De, okay. de, er zijn hoorzittingen geweest. Maar volgens mij is de formele afweteling niet rond. Oh. Maar goed, u kijkt er wel naar uit om winst uit te gaan wel, keren. Jawel, maar, uh, zeg maar het huidige wetsvoorstel is uh, met tal van restricties. Je moet uh, langere tijd winst maken. Je moet een voldoende uh, buffer hebben. Uh, het moet uh, binnen bepaalde kaders zijn. Het geldschip loopt nog niet binnen? Uh, nee. Goed, we gaan het zo direct uh, doorpraten over uh, uw geld, over uw idealen. Maar eerst gaan we luisteren naar een lied dat over u geschreven is... nadat Susanne Matthijs googelde op uw naam. Oké. Okay. Loek Winter, vrijdagmiddag live. Woe! Loek Winter, dit is zijn verhaal. Hij werd geboren in het Limburgse Voerendaal. Zijn vader was huisarts, moeder had een apotheek. Ze stonden klaar voor hun patiënten, elke dag, iedere week. Toen hij net zijn rijbewijs had, wilde Loek een nieuwe auto... Het liefst een degelijke Mercedes, maar hij had geen geld om hem te kopen. Loek ging toen langs het ziekenhuis en deed daar eens een borp. Daarna reed hij met een oude Ambulance door en door met een enorme drive en een loensend luil oog. Wordt look op zeer jonge leeftijd al radioloog? Van inefficiëntie en verspilling wordt hij ziek. Hij maakt geen wachtlijsten, maar winst in zijn eigen kliniek. Nu hij ogen de ziekenhuizen van de dood. Hij hakt met pijltjes. Specialisten moeten werken voor hun brood. Nee, hij doet geen concessies. Deze zorgentrepreneur. Hij communiceert heel onlimburgs. Direct via de Woorden. Bikkelhaar. Met een zachte G. Meer een betere zorg. Dat is zijn idee. Voor dezelfde centen. En in het belang van de patiënten. Pikkelhard met een zachte G. Luke, winter. Vrijdagmiddag live. Vera mijn Meneer Bodegraaf Suzanne Susanne Matthijssen. Die overigens 19 januari optreedt in Jan van Bezo in Gorlen. Dat even tussendoor. Over mijn gast. Loek Winter, klopte het wat ze zongen? Nou, het is feitelijk allemaal juist. Feitelijk <laughs> allemaal juist. Eén lui oog. Klopt ook. Lastig? Nee hoor, helemaal niet. Nee? Ook niet als radioloog? Hoor. Nee hoor. Nee nooit helemaal. last van gehad? Nee hoor, nee hoor. Nee, nee. Kijk aan. Uw ouders waren uh, huisarts, apotheker. Nee. U komt uit een milieu met geld. Heeft dat u gevormd? Nou, niet echt hoor. Overigens, ik weet niet of dat met geld is. Voldoende nee. geld? Wel voldoende geld, ja. Maar dat heeft in de opvoeding verder geen rol nee. gespeeld? Nee, ik denk dat wel een feit is dat mijn moeder komt uit een ondernemend milieu... Mijn grootouders waren agrarisch ondernemer uh, hier onder de rook van Amsterdam. En die genen zijn wel uh, belastend. Ja? ja. Da da daardoor bent u ondernemer geworden? Ja, in wezen heb ik een fout beroepskeuze gedaan. Ik ben dus arts geworden omdat mijn vader arts was. En uh, uh, daarna radioloog. Dus ik heb het vak heel serieus genomen. Ook met heel veel plezier uh, gedaan, overigens tot 2006. Ja. Dus relatief recent. Maar het, ondernemers maar het, het ondernemerschap behoorlijk. was toch... Uh, ja. Ja, een, een zachte G, maar bikkelhard als het om zaken gaat soms. Nou, dat zeg ik dat, dat zingen, hè. Dus, en dit, dit, als ze dat zingen, dan klinkt het heel erg lief en leuk. Dat dus, uh, <laughs> dus ja, houden we zo, ik. Uh, uh, maar zo. bent u bikkelhard als het om zaken gaat? Nou, het is wel zo dat uh, nu we bijvoorbeeld met ziekenhuis Soetermeer bezig zijn en destijds bij de sanering van het ziekenhuis Lelystad. Uh, vind ik wel dat uh, we verplicht zijn met z'n allen om uh, dit soort grote bedrijven die dus. Uh, zeg maar matig gerund zijn, en dus verliesdraaien, kwaliteitsproblemen... Dan moet het, je flink het, het, ingrijpen. Ja, dan moet je flink ingrijpen. En dat dan betekent je, ook veel ontslagen, ja. bijvoorbeeld. Als, als, dat, als dat nodig is, dan is dat nodig. Ja. Het is net als een chirurg diepsnijden om het pus te verwijderen. Kijk, de, ja, de mensen die het betreft vinden dat altijd naar om te horen. Nou nee, ik kijk heel sterk naar toegevoegde waarden. En met de overname van de zonnehuizen, dus de antroposofische gehandicaptenzorg... hebben we heel veel overhead gesneden. Onnodige functies ja, weggehaald. er waren zware verliezen, meer dan 10 miljoen in 2011. We maken dit jaar een klein plusje. Maar wat ik veel belangrijker vind, is dat de cliëntenraad zegt... meneer Winter, het heeft na 30 jaar niet zo goed gelopen... Hmm. en dan zijn we honderden mensen overheid kwijt. He, dus dan ja. sterkt dat mij in mijn gedachten Dat, dat als u het je het juiste besluit hebt. Natuurlijk. Ja. En, ja. Maar uh, het gaat je... altijd over mensen natuurlijk. Nee, maar als je toegevoegde waarde hebt voor de onderneming... dan, uh, uh, dan uh, is dat... Uh, ik heb nooit gesneden in uh, handen aan het bed en zorg uh, voor de patiënten. De sterker cliënten nog, zijn tevreden. Sterker nog, we hebben dat altijd uitgebreid. Zowel in uh, Lelystad als ook in Zonhagen. Ja. U zei recent in een interview... na twintig jaar krijg ik eindelijk erkenning. Dit is uw tijd. Hoezo? Nou, in de jaren negentig, dat ik dus net specialist was... en in een ziekenhuis werkte, heb ik me vaak eenzaam gevoeld... omdat ik vond en dacht dat het anders kon en beter kon. Dat er dus efficiënter met middelen omgegaan kon worden dan dat er werd. En nu komt daar langzaam... Maar meer gelooft en... u niet? Nee, ik was een roepen in de woestijn. Uh, dus men was heel sterk uh, bezig met eigen procedures, met eigen belangen... Ja. met interne focus en uh, nu toenemend... maar dat is al jaren aan de gang, sinds 2005, 6, 7 ongeveer. Mm -hmm. Gaat de klant meetellen, hè, de klantenwaarde wordt belangrijk... men gaat zich extern richten. Er ontstaan, uh, dat is dus nu ruimte ook qua wet en regelgeving door de overheid... Um, zeg maar mogelijk gemaakt om kleine innovatieve initiatieven te starten. Ja. He, Waarin u zegt, want het is natuurlijk een, een groot probleem voor ongeveer iedereen... He. die zorgkosten die stijgen maar, die stijgen maar. Als we zo doorgaan wordt het letterlijk onbetaalbaar. U zegt, het kan voor minder geld. Sterker nog, het kan ook beter voor minder ja, geld. en daar zijn inmiddels de afgelopen jaren tal van voorbeelden van. Denk aan de Thomashuizen, denk aan de herbergieren, dus een gehandicapten. En Dat zijn allemaal geen initiatieven van u overigens. Nee, nee, nee, het zijn geen ja. initiatieven van wij. Maar, dus de, uh, maar denk ook aan concurrenten van ons die dus... Uh, die gestandaardiseerde zorg doen onder hele prettige klantvriendelijke omstandigheden. En aanmerkelijk beter. Het wordt goed, aangetoond. En goedkoper ja. functioneren. U wil ja. bureaucratie in efficiëntie, in productiviteit bestrijden. Je, je zou het zo kunnen lezen ook in het programma van de Socialistische Partij. Ja, klopt. En het apart is dus mijn, uh, mijn imago is Mr. Marktwerking in de zorg. Ja. Maar gek genoeg ben ik zeer kritisch naar Marktwerking in de zorg. Mijn uitdaging is om um, binnen het, de middelen die we afgesproken hebben... dus de 70 miljard collectieve middelen... Uh, zoveel mogelijk zorgen. En ook voor iedereen toegankelijk, want dat is echt... Erfgoed in Nederland. Ja, maar Ook, u wil bijvoorbeeld. Nee, ik wil ja? even afspreken ja? okay. om dat toegankelijk te maken voor mensen. Mm -hmm. En bepaalde soorten uh, uh, zorg zijn gebaat bij marktwerking bij veel aanbieders, zodat die mensen elkaar bevechten en het beter doen voor minder. Maar andere soorten zorg, zoals. Denk aan, denk aan verloskunde, denk aan eerste hulp, denk aan oncologie, heeft helemaal geen belang bij marktwerking. Okay. Want dan krijg je een overaanbod en overconsumptie ja. dreigt dan. En daar ben ik, denk ik, flauwekulpolies. En dat is helemaal niet nuttig. Tegelijkertijd is die marktwerking, het ondernemerschap waar u het over had... een belangrijk uh, onderdeel hè, van uw aanpak. U zegt ook, maak artsen bijvoorbeeld uh, aandeelhouder hè? Ja. Van, een, van een ziekenhuis. Uw telefoon gaat, zet hem op uw gemak even uit, zou ik zeggen. Uh, want wat ik wilde zeggen is, daarin, dat aandeelhouderschap van artsen... daarin ziet diezelfde so socialistische partij nu juist... eigenlijk de oorzaak van alle problemen. Luister even naar Renske Leijten. Waar wij ons zorgen over maken is dat bij de ziekenhuizen van de heer Winter geïntroduceerd wordt dat artsen aandeelhouderschap krijgen in het, het eigendom in de winst van een ziekenhuis. En daarmee verschuift het belang van een arts om te behandelen naar niet de behoefte die de patiënt heeft, de behoefte aan zorg, maar naar zijn eigen financiële belang. En daar maken wij ons zorgen over, want daarmee maak je artsen premiejagers. Artsen, premierjagers, als je ze aandeelhouder maakt? Nou, we hebben recent uh, bezoek gehad van uh, Kamerleden van uh, haar partij. Uh, en die waren zeer enthousiast. We hebben ook gesproken met de Ondernemingsraad, heb gesproken met medewerkers. Hierover? Over dat je artsen nee, aandeelhouder maakt? Ja, even over hoe het, het ziekenhuis functioneert. Ook met artsen gesproken. De Lelystad Ziekenhuis. De Ziekenhuis. Ja. Dus ik deel haar mening helemaal niet. Dit zijn zeg maar uh, sfeertjes die toch niet door de realiteit gestaafd worden. Nee, maar, maar worden. u bent ook niet uh, onbekend met het fenomeen economie? Ja. Is het niet gewoon economische logica dat als je die artsen aandeelhouder maakt... dat ze dan ook hun best gaan doen om zoveel mogelijk dividend, uitkering te krijgen? Nou, eventjes, de huidige situatie, ik maak even een zijstapje... Ja. is dat de, de, de, de zorg en de zorginhoud wordt ge, is gebaseerd op het doen van verrichtingen en handelen ook de, zeg maar, de hele incentive, de honoreringsstructuur, de financiering is gedaan. Het doen van handeling. meer je behandelt, hoe meer uh, hoeveel, behandelt verrichtingen, doet, hoe hoeveel meer geld, geld het ziekenhuis krijgt. Hoeveel geld de dokter krijgt, hoeveel geld. En dat moeten we keren. We moeten meer naar output doen, naar uitkomst. Ja, maar geen budgetten zoals de SP wil. Geen nee, maar je kan, je kan wel met elkaar afspreken... gegeven het ontbreken van economische groei... Uh, hebben wij zoveel publieke middelen ter beschikking voor de zorg... En dat noemen we dan even het vierkantje. En dat vierkantje dus het totaalbudget, totaal daar moet je binnen blijven. En dat kan ook makkelijk. Mm. Dat is dus meer mogelijk dan dat wij nu doen. Door ze aandeelhouder te maken? Door aandeelhouder te maken krijg je een optimalisering... Van, van het bedrijf waar de mensen in werken. Ze worden belanghebbend bij om zoveel mogelijk te doen... zo goed mogelijk te doen voor zo min mogelijk geld. En als het goed gaat moet je ze meer ja, uitbestaan? Dat is een output. Dus dat kost meer geld? Nee, maar laten we zeggen, nu is het ook zo dat als een instelling slecht loopt... dan krijg je niet voor Euribor je geld geleend voor 1, 2 procent. Nee. Dan betaal je 7, 8, 9 procent. Ik vind het ook helemaal niet gek dat als je iets nieuws begint... een heel nieuw concept, dat, daar, dat is een heel hoog risico... dat je daar een nog hoger uh, rendement op krijgt. Maar niet dus dat de... hele aandelen... Ja? Uh, dat is... Uh, Aanhouden zijn geeft commitment. Er zijn, ik heb het er net over gehad, naar aanleiding van de zaak Janse Steur. Er zijn veel voorbeelden de laatste tijd van artsen die zich minder netjes gedragen. Niet alleen als het gaat om gewoon de, de medische kant, maar ook de financiële kant. Waarom moeten wij die artsen vertrouwen dat ze vanuit de juiste motieven te werk gaan? Als ze meer kunnen verdienen door meer te doen? Ja, even die twee dingen. Uh, artsen die dysfunctioneren is van alle tijden, maar dat geldt ook voor taxichauffeurs en dat geldt ook voor mensen zijn van. Net uw, mensen. Met mensen van uw vak. We hopen dat het percentage mensen dat dysfunctioneert klein is. Daarom? En daarom vertrouw ik ze misschien niet altijd? Nee. Ja, maar dat is onterecht. Ik vind oh. dat als je kijkt naar de opleidingen, de kwaliteitscontroles... Uh, die wij de afgelopen 10, 20 jaar toenemend zijn gaan doen op medische systemen... op keurmerken, op artsen op uh, certificeringen. Hoe doet u dat beter dan bijvoorbeeld in het geval Jan Sesteur... die elf jaar lang dysfunctioneert nou, zonder zijn, dat dat wij, wij, wij zijn wel, als, als, als zakelijke zorginstituut, uh, zeg maar, uh, zitten wij er wel bovenop. Wij laten kwaliteitsproblemen die bij ons ook ontstaan... Ja. Die laten we, daar laten we geen gras over groeien. Maar, maar hoe doet u dat concreet? Nou, hoe controleert nou, loop, u die, ik die ik nou ja, punt 1 heb je de visitaties van de artsen zelf. Je hoort... Ze je controleren elkaar. Ja, dus dat zijn wettelijk verplichte visitaties. Ja, dat gebeurt dus overal? Dat gebeurt Als het overal. goed is. Maar daar kan je veel mee doen, daar kan je weinig mee doen. Dan kan je ze beloop laten, dat kan je laten mediëren, dat kan je aanzien. Je doet er veel mee. Wij zitten er bovenop. Nog, nog even IJssel Erbodak, eigenaar van het Zolotervaard Ziekenhuis. Die zei namelijk jaren eerder alweer... het gaat hier even om het vertrouwen hè, dat je in de sector kunt hebben... In hoeverre gaat het de arts alleen maar om geld? Die zei, Luc Winter is puur door geld gedreven. Ik ben bang dat hij het ziekenhuis zo uitkleedt dat de zorg niet meer verantwoord is. Hij denkt, zolang de patiënt bij mij niet overlijdt, vind ik het best. Dat is nogal een uitspraak. Nou, ik ben blij dat u bronvermelding doet. <laughs> het is voor haar rekening een de risico deze opmerking. Maar, maar het is toch wel cruciaal. Als zij als mede-ondernemer ja, in de zorg u al niet vertrouwt, hoe moeten de patiënten u wel vertrouwen? Nou, laten we zeggen, uh, laten we beginnen met uh, Airbodax, Slortofaatziekens. Ze doet het goed. Hè? Ze heeft een ziekenhuis dat het. Uh meer dan twintig jaar uh, slecht deed, uh, toch ja. weer winstgevend uh, gekregen... en volgens mij ook uh, klantvriendelijk. Maar? Als ik naar de publieke uh, rankings kijk, en uh, wij doen ook ons best... en uh, wij waren dus uh, t, t, t financieel het uh, meest povere ziekenhuis. ledi ziekenhuis. En uh, qua kwaliteitsranking stonden wij uh, meer dan tien jaar op de honderdste plaats. En de lijst gaat tot honderden, is slecht. En we hadden afgelopen jaar een gedeelde eerste plaats. Jullie doen het al, allebei goed, maar waarom heeft zo dus, ongelijk? We hadden dus afgelopen jaar een gedeelde eerste plaats. Ja. En financieel gaan we ook weer beter, dus, maar? Ze zegt het gaat u alleen maar om het geld? Nou ja, dat verhaar ik in risico. Onzin dus eigenlijk, zegt u. Dat zijn uw woorden. Hm. Ja, ik, ik probeer ze te vertalen. Het, is, het klopt inderdaad dat u ook erkenning krijgt, bijvoorbeeld voor die Lelystad-ziekenhuizen. Bijvoorbeeld van gezondheidseconoom Wim Groot, die wij even hebben gebeld. Hij zegt: u hebt de gezapige ziekenhuiswereld opgeschud. Ziekenhuizen zijn, zoals we eerder ook hoorden van meneer Hubbe, door de concurrentie beter gaan werken. Maar hij voegt aan dat compliment ook nog iets toe. Luister. De tragiek is een beetje dat hij dat uh, heeft gedaan in een ziekenhuis... wat ja, eigenlijk niet zoveel bestaansrecht uh, had, wat kwalitatief ook van minder niveau was. Uh, en dat hij tot nu toe uh, niet de, de kans heeft gekregen... om dat ook in een groter en belangrijker ziekenhuis uh, te laten zien... wat er uh, aan efficiëntieverbetering mogelijk is. Wim Groot, ja, nu nog bewijzen in een echt groot en belangrijk ziekenhuis dat het kan zegt hij. Nou, laten we zeggen, dat, uh, dat is mijn stip aan de horizon. Ik zou dat heel graag uh, willen. Uh, de realiteit is dat, en dat is in Duitsland ook zo... dat ziekenhuizen die uh, geprivatiseerd zijn... in Duitsland zijn er ongeveer 100 geweest... dat zijn eigenlijk allemaal ziekenhuizen die eerst failliet moesten... voordat er een uh, private um, onderneming uh, zijn vinger erachter kreeg. Dan pas zijn ze bereid u te praten. En in Nederland staat dat ook onze prille ervaring. En er zijn dus drie ziekenhuizen die het heel moeilijk hadden... besloten, vaart, Lelystad en... Um, Zoetermeer en die, zeg maar, daar komt een private oplossing voor. Ja. Uh, maar het, zou, uh, het, zou mijn, het is mijn grote ambitie om ooit een keer een opleidingsziekenhuis... of een universiteitsziekenhuis te mogen herstellen. Een academisch ziekenhuis. Ja. En ik zal tijdens deze uitzending niet uh, herhalen... Wat ik, uh, uh, wat ik tegen de, uh, de hoogste ambtenaren van VWS gezegd heb. Maar ik wil er ook wel resultaatverantwoordelijkheid aan koppelen. Oftewel, het kan veel beter. Ze doen het slecht nu op dit ogenblik. Nee hoor, het kan beter. Maar wat zei u dan tegen die ambtenaar? Waarna nou word ik wel nieuwsgierig? Nou, dat het voor 15% minder zou kunnen. Kijk aan. En daar hebben ze enthousiast op gereageerd. Mag ik aannemen? Want het is een groot probleem met geld. Tot zover, eh, dank ziekenhuisondernemer Loek Winter. Dank u wel.